Jij beleeft het. Zon, zon zee, zandvoort en zomerhits. Zfm. Dit is de zomer van ZFM met nu het laatste uur. Het laatste uur, Henny van Peterham, En ik spreek vandaag met Ati Vroon. Ati, jij bent uh, eigenlijk geboren boogaard, begrijp ik. Dat is ja. je meisjesnaam, Ati Boogaard. Dus dan herkennen de luisteraars je misschien nog van vroeger. En vertel eens, je bent opgegroeid in Zandvoort. Ja, ik ben geboren wel in Haarlem, dus niet in Zandvoort. Maar ik ben opgegroeid in Zandvoort. En, uh, mijn vader was hier makelaar. En uh, ja, zodoende hebben we een heerlijke tijd hier in Zandvoort gehad. We woonden in een rustige buurt. Hmm. En hebben dus heel veel buiten kunnen spelen. In welke buurt woonden jullie dan? Uh, ja, dat was in de buurt achter de Kostverlorenstraat. Oh, Oké, okay. ja. En je, je ging daar vaak de duinen in? Of wat deed je op het strand? Of met vrienden, vriendinnen? Ja, we gingen wel naar het strand. We gingen ook heel veel naar de duinen. Want ik had een... Uh, een opa die woonde aan de Zandvoortse Laan. Mm -hmm. Dat huis bestaat nog steeds. Dat uh, ja. is avondrust. En dat staat aan de ingang van de waterleiding daar. Oh, dus dat was een mooi gebied. Dan gingen ja. jullie daar ook wel in, waarschijnlijk. Ja, het is heerlijk. <laughs> we hadden allemaal plekjes waar ja. we over naartoe gingen met onze neven en liefde. Oh, dat Heel dat leuk, is Geweldig. Dat ja. is best wel een vrolijke tijd geweest. En had je veel broers en zussen? Ik had één zus en ik heb twee broers. Oh, ja. We waren met z'n zussen thuis. Ja. En hoe heb je die jeugd hier ervaren? Want nu woon je in Amersfoort, maar je hebt je toch je jeugd doorgebracht. Vond je dat als kind leuk? Ja, we hadden het heerlijk. Hm. We woonden heerlijk. Uh, je ging naar de duinen, je ging naar het strand. Ik had natuurlijk toch ook vriendinnen. Hm. Ik heb uh, bijvoorbeeld op school gezeten op de Julianeschool, op de Ja. En uh, pas geleden zag ik trouwens dat er helemaal niks meer van de over is. Die is helemaal weg. Ja, dat verandert veel dat. hè ja. ja, dat is waar, dat verandert ja. veel in het Dus je komt nog wel eens naar Zandvoort, begrijp ik? Nou, heel af en toe. Ja. Maar ik heb hier eigenlijk geen familie meer. Je hebt, ouders zijn overleden? Mijn ouders zijn allebei inmiddels ja. overleden. En uh, ja, dan kom je er weinig, hè? want oh. wij wonen dan nu in Amersfoort en dat is toch wel een eentje weg. Ja, en je broers, waar zijn die naartoe gegaan? Ik heb een broer die in Amsterdam woont. Hmm. En een andere broer die in Wageningen woont. En een zus die in München. Ja. Dus gekomen. <laughs> dat ja. is nogal allemaal Dan kom je niet zo gauw meer naar het Zandvoort. Hè? Ja. Maar we zijn heel blij dat je nu hier bent gekomen om een interview te geven. En uh, ja, hoe kenmerkte jouw leven zich uh, in je jeugd? Je ging je naar de Juliana school dus. En daarna, wat ben je toe gaan doen? Daarna ben ik uh, naar het museum gegaan in Haarlem. En dan fietsten we elke dag met een groep jonge lui naar school. En eh, na het liceum ben ik eh, de verpleging in gegaan in het oude Elisabeth Gasthuis nog in Haarlem. Ja, ja dat is wel bekend hè. Dat is ja. ook weer allemaal veranderd ondertussen, al die ziekenhuizen. En eh, je hebt daar gewerkt in het ziekenhuis of ja. ben je verder doorgegaan of anders? Ik heb een opleiding gedaan in het oude en we zijn toen verhuisd naar het uh, nieuwe ziekenhuis... Het was heel leuk trouwens, zo'n hele verhuizing mee te maken. Mm -hmm. En uh, nadat ik daar mijn diploma heb gehaald, ben ik een paar jaar in het buitenland geweest. En ja, ben daarna weer teruggekomen. Ja, ja, waar was je dan? In welk land? In, uh, in het frans gebied in Zwitserland. Oh, bijzonder. Ja. In het ziekenhuis daar ook gewerkt. En hoe lang heb je dat gedaan? Nou, bij elkaar twee jaar. Ja, en toen na de verpleging in Zwitserland ben je weer naar Nederland teruggekomen. Wat ben je gaan doen? Toen heb ik nog een periode in Amsterdam in een ziekenhuis gewerkt. En eh, daarna ben ik overgestapt naar de farmaceutische industrie. Ik werd ik toen eh, artsenbezoekster. En dat vond ik ook weer heel aantrekkelijk. Het was weer eens heel wat anders. Ja. Eh, je ziet nog eens wat van. Eh, ik had dan District Noord-Holland. Mm -hmm. En. Eh, ja, dan ben je zo'n beetje eigen baas en je rijdt uh, in een auto van de zaak. Dat vond ik allemaal erg leuk. Ja, en wat is je taak als artsenbezoeker? Medicijnen proberen te verkopen of is het heel wat anders? Ja, je bent dan namens een farmaceutische industrie bezig. hè? Ja. En uh, dan moet je proberen dat de huisartsen toch uh, die medicatie gaan voorschrijven van jouw baas, ja. zeg maar. ja. En dan was je vrij zelfstandig natuurlijk, was, dat je ja. hebt auto overal naartoe... Absoluut, je reed, maakte zelf je programma, ja. je bezocht zelf de mensen... en uh, bij, paal, bij bepaalde soorten medicijnen mocht ik ook demonstreren wat het deed. Mm. Bijvoorbeeld bij wondverzorging in verpleeghuizen. Ja, dat was je wel laten zien allemaal. Ja. Dat is wel een leuk beroep. Ja. En je bent op een gegeven moment je man tegengekomen? Ja, dat... Uh, na zoveel jaar zijn we elkaar weer tegengekomen en uh, ja eigenlijk vrij snel getrouwd. Ja. Toen zijn we naar Voorburg verhuisd. Mm. Hij woonde daar, dus ik ben naar, voor, naar Voorburg gegaan. En daar hebben we een paar jaar gewoond en toen zijn we naar Amersfoort verhuisd. Vanwege het werk misschien, of van ja. de omgeving? Ja, ja. Ja, ja, hij had een baan in Utrecht. Ja, ja, en dan is Amersfoort wat meer die richting in natuurlijk. Ja. En uh, ja, hoe is dat bij jou gegaan? Uh, jullie zijn christelijk opgevoed, heb ik begrepen? Ja, wij zijn heel bevoorrecht geweest. Uh, We zijn opgegroeid in een christelijk gezin. Uh, mijn ouders hebben altijd gewezen op de Bijbel. Altijd verteld van, jongens, denk erom, er is een God die van je houdt, laat hem niet staan. Hij wil dolgraag met je een relatie aangaan. Maar je bent nooit een christen door je afkomst. Je wordt christen doordat je persoonlijk een keuze maakt mm -hmm. voor de Heer Jezus. Ja. Dat je Hem aanneemt. En dat was eigenlijk ook de boodschap van Corrie ten Boom. Ja. En daar hadden ze ook wel contacten mee. Mm -hmm. En uh, ja, dat hebben ze ons altijd als kinderen wel voorgehouden. Ja. En heb je dat zelf ook zo beleefd dat je als jong meisje misschien al... Ja, dat noemen ze dan je hart aan de Heer geven. Of dat je echt Jezus wilde volgen. Op welke leeftijd heb jij dat zo zou ervaren? Nou, ik was nog heel jong. En dan bad ik wel naar de Heer God van... Uh, geeft u me later een man die in uw dienst wil staan. Of die zendeling wil zijn. Ja. Maar pas later besefte ik wat een keuze inhoudt. Een echte keuze voor de Heer God, voor de Heer Jezus. Ja, hoe oud was je toen? En toen was ik een jaar of veertien, denk ik. Ja, veertien zo ongeveer. Toen was er een keer een bijbelstudie bij ons thuis. En deze man die de bijbelstudie gaf, het was meneer Roze, die vroeg op een gegeven moment, Ati zou je nou niet persoonlijk een keuze willen maken voor de Heer Jezus? Hij is voor jou gestorven. Hij heeft ook jouw zonde op zich genomen en... Hij wil zo graag woning maken in jouw hart. En wat houd je nou tegen om die stap te nemen? Toen ben ik met hem neergeknield en heb toen echt een bekering meegemaakt. Ja, ja dat was dus een heel bewuste keuze. Het was een bewuste keuze. Ja. Uh, ik was ook heel blij. En ik vertelde het ook op school. Het was op de middelbare school al inmiddels. Ja. En uh, er waren ook verschillende vriendinnen die toen ook uh, mee zijn gaan doen met de bijbelstudie -poosje. En uh, ja, toen mocht ik ook uh, op de piano mocht ik een beetje uh, begeleiden. Zo ja, in die Bijbelstudie ja. ging. En dat was wel een leuke tijd. Ja, dus je, je werd daar goed in opgevallen ook. Met ik de ben de er goed in. Uh, ja. En die vriendinnen waren dan al christen. En die gingen met jou dan die nee, studie doen? Die waren of die niet, kwamen erbij? Die kwamen erbij. Oh, wat die leuk, waren ja. ook geïnteresseerd. Ja. En ik weet nog dat ik dan... Later had ik zo'n uh, zo grijs... Uh, Zo'n bromfietsje, het was geen Solex, maar ik weet niet meer hoe die heet. Maar zo'n zo ja. bromfiets, en dan ging ik altijd naar Sandpoort, ja. naar een gemeente. Om oh ja, te dat was luisteren. een kerk. Daar was een kerk, ja. En dan ging je op bezoek? Ja. En op de zondagen ook bedoel je, naar de diensten? Zondagavond, ja, ja. oh ja. En in je jeugd ging je misschien in Zandvoort naar de gemeente met je ouders? Ja. In mijn jeugd zijn we altijd naar de hervormde kerk gegaan. En uh, wat ik me nog kan herinneren was meneer Oldeman, geloof ik. En Domenee de Ru. Ja. In die periode. Ja. En, maar wij hadden natuurlijk zonderschool, hè? Mm. En in die tijd was het mevrouw Hennis. Oh, die gaf de zonderschool. Die gaf daar zonderschool. En die oh. heeft eindeloos natuurlijk de Bijbelse verhalen ook altijd verteld. En fantastische kerstfeesten Ja, organisies. dat heb je dan. Leuk. Dus dan had je ook wel een, een fijne tijd. Dus je ouders die kwamen dan altijd in de hervormde kerk over. Ja. En uh, ja, wat, wat vond je dan, uh, je, ja toen je wat ouder werd, bleef je toen ook op zo'n bijbelstudiegroepje Of zijn dingen toen veranderd? Je ging misschien andere dingen doen? Ja, op een gegeven moment in de pubertijd ben ik helaas, moet ik toch zeggen, eigen wegen gaan wandelen. Mm -hmm. En de Bijbel noemt dat wel dingen waarover je nu schaamt. En ja, dat is, als ik terugkijk op die periode zijn er een heleboel dingen gebeurd in mijn leven die eigenlijk niet goed waren, maar ook verdriet teweeg hebben gebracht. Hm. Maar dat staat ook in de Bijbel. Hè? Als je bij de, met de Heer hebt gewandeld en je keert je van hem af, dan staat er heb je verdriet smart op smart te vrezen. En dat is eigenlijk wat in mijn leven ook wel is gebeurd. Ja. Maar het is heel wonderlijk dat God zult toch altijd wegen om je weer naar zich toe te trekken. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam ik in Haarlem, uh, was in de kerk van de Nazarener, een avond georganiseerd uh, door een Joodse mevrouw en die beelde daaruit het hele heilsplan van God mm -hmm. met Israël, met ja. de kerk met, en met de wereld. En daar raakte ik zo van onder de indruk dat God zo'n geweldig plan heeft. En ineens zei zij... En een relatie met God is iets anders dan genieten van de matthäus -passion. Zomaar zei ze dat er tussendoor. dan ging ik elk jaar naar de mattheüs Dus ja. dat raakte mij zo diep van binnen. Ja. Dat ik dacht... Oh, Heere God, u zoekt mij weer. U zoekt mij nog steeds. Ja. Dat Toen ben ik opnieuw op de knieën gegaan. En heb vergeving gevraagd voor al die dingen die verkeerd waren gelopen in mijn leven. Ja. En dan weet je dat God dat gooit, zoals Corit en Boom zegt, in de diepst van de zee. Ja. Met een bordje erbij verboden te vissen. Ja, dat zijn van die mooie verhalen ook. hè. Die Corit en Boom ook uh, vertelde en opschreef. We draaien ze ook wel eens bij de, bij de interviews. Dan zetten we nog een interview van de radio voor Corit en Boom. Dus misschien kunnen we die nog vinden. Maar ja, dankjewel. Thank you. Laatste uur. En ik spreek vandaag met Ati Vroon, geboren Bogaard. En uh, Ati, je vertelde net hoe je dus na de, ja, in de puberteit een beetje afgedwaald was van God. En dat je dus weer terug bent gekomen bij God. Hoe oud was je toen je dus opnieuw de keuze voor de heer Jezus nam? Nou, dat was uh, toch wel zo 29 dat ik was. Mm -hmm. En uh, zoals ik net zei, was dat dus op een uh, avond waar een Joodse mevrouw... die de Bijbel zo fantastisch uitlegde... dat plan van God... het bestaan van het volk Israël... wat er nog steeds is... en dat op zich is al een teken dat God leeft. Ja. Anders was Israël er al lang niet meer geweest. En dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt. En... Um, dat toen ben ik echt weer... heb ik ervaren dat God mij... weer... ja, weer aannam. Dat hij echt mij opzocht, net als de verloren zoon. Dat hij eigenlijk... ...op de uitkijk stond om ja. weer verder te gaan met hem. Dat is wel heel mooi. En hoe reageerden je de ouders daarop? Oh, die vonden het geweldig. Die ja. vonden dat zo echt... Want dat is natuurlijk ook het voorrecht. Hè? Als je op bent gegroeid in een christelijk gezin... ...met mensen die echt ook een relatie hebben met God... ...die bidden dan ook altijd, elke dag, voor hmm. hun kinderen. Ja. En mijn ouders hebben natuurlijk jarenlang gezien... Dat hun kinderen allemaal eigen wegen gingen. Met verdriet. Met narigheid. En eigenlijk God links lieten liggen. Maar het was heel bijzonder. Ik mocht dan als eerste echt uh, weer terug zijn. En ja, later volgden ook uh, mijn twee broers en mijn mm. zus. En toen dat gebeurd was, toen zei mijn moeder ook... Nu mag ik sterven. Nu mag ik heen gaan. Ik weet dat mijn kinderen behouden zijn. Mm. En... Uh, ja, dat was geweldig. Ja, dus dat, dan merk je ook hoe belangrijk dat voor je moeder dan was. Ja. Als gelovige ja. moeder, vrouw. Dat is ook altijd voor jullie bad. En, en kan je nog iets uh, bijzonders vertellen, misschien uit je leven? Uh, nou, het was zo dat ik als kind wel altijd had gebeden. Heer, uh, mag ik een man krijgen later. Ja, dat was echt zo'n kindergebed die op het zendingsveld wil werken of die in uw dienst uh, mag staan. Hmm. Maar ja, dat was een kindergebed. Dat was dus toen je vijf, zes jaar was of zo. Maar God la laat die gebeden ook van een kind niet liggen. Daar komt hij op terug. Want op een gegeven moment was ik uh, in Amsterdam uh, bij de Matthäus Passion. En daar ontmoette ik iemand en die zei, hoe is het met... Tom Vroon. En Tom Vroon, dat is de man waar ik nu mee getrouwd ben, die kende ik vroeger uit de Bijbelclubkampen van de Annis. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nee, hè? ik ken hè? het eigenlijk niet. Dat waren Bijbelclubkampen in Friesland, waar dus heel veel jonge lui naartoe ging in de zomer, en waar heel veel jonge lui ook echt tot geloof zijn gekomen. Oh, geweldig. Ja. En daar had ik Tom vroeger gezien, en wij hadden wel een post gecorrespondeerd en waren wat verliefd op elkaar. Nou, het is eigenlijk best wel een intiem verhaal wat ik nu vertel, maar goed. En um, toen zei deze man in Amsterdam van hey, ik weet nog dat jij in de kamptijd contact had met Tom. Ik zei: Ja, hoe is het daarmee? Toen zegt hij nou. Uh, toen zegt hij nou. Um, die is verloofd geweest, maar die zou het leuk vinden als je weer contact kreeg. Nou, dat contact is gekomen, maar om een lang verhaal kort te maken. Ik had net weer een eigen woningje in Zandvoort gekregen. En daar was ik heel blij mee, maar toen ontmoette ik Tom weer. En wij hebben contact gekregen, maar toen ben ik op, echt op mijn knieën gegaan. En ik zei, heer, is dit de man die u voor mij bedoeld hebt? Want ik wil niet weer verkeerde stappen zetten of die, hè, dat ja. ik verkeerde keuzes maak in mijn leven toen had ik een tekstgedeelte gevraagd die op het geboortekaartje heeft gestaan van uh, vroeger of ik die tegen mocht komen dat was een bijzondere tekst omdat mijn moeder op sterven heeft gelegen en dat was een tekst dat God wil en zal en kan in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven het staat in de psalm 68. Ja. Dat heeft op het geboortekaartje gestaan. En die tekst had ik gevraagd. Als ik die nou met een week mag krijgen van u, dan weet ik dat Tom echt van u is. En anders begin ik nergens aan. Zondags kwam Tom uh, naar Bentveld waar ik toen woonde. En uh, toen zei ik, ga je mee naar de kerk van de Nazarener? Daar... Uh, Vanavond, daar is avondmaal. Ja, zegt hij, dat vind ik fijn, want Tom was een gelovig uh, jongen ook. En uh, daar gingen we naartoe. En er was avondmaal met elkaar. We waren met een klein groepje. Toen zei de predikant daar, we zijn met zo weinig, kom naar voren. Dan staan we in een kring. En dan zingen we met elkaar, op Psalm 68, vers 10. Bijzonder. Dat was ja. zo'n antwoord. Ja. Dat was precies wat ik gevraagd had. Ja. En Tom had op zijn manier hetzelfde. Hij had mm. ook iets gevraagd om te weten... Is dit de vrouw die u voor mij bedoeld hebt? En daar had de Heer God ook mm. op geantwoord. Toen wisten we dat het goed was om te trouwen. Ja, bijzonder. Dus dat was echt heel bijzonder. Ja. Zo hebben we echt meerdere echt gebedsverhoringen... En mm. leiding meegemaakt in ons leven. Ja, door de jaren heen ook. Hè? Ja, ja. En vooral zomaar. ook omdat je allebei als het ouder was, we waren ja. over de dertig, ja. heb je toch een eigen leven gehad. Dus dan was het wel fijn dat we wisten ja. dat God ons bij elkaar gebracht had. Ja, dat was zeker. natuurlijk niet altijd even makkelijk ja. als je wat ja. ouder bent. Ja. Nou, bijzonder verhaal. Ja. Dankjewel. Ja, het is heel mooi om te horen. Dus ja, jullie leven dan samen echt heel dicht bij God, ook als echtpaar. En uh, hoe gaat dat dan in het dagelijks leven? Uh, bid je dan bij het eten of uh, neem je tijd samen om de Bijbel te lezen? Of hoe heb je dat dan uh, in de praktijk gebracht, in het huwelijk, zeg maar? Ja, nou, wij uh, lezen de Bijbel samen en we bidden ook samen. Hmm. Maar je hebt ook allebei natuurlijk je eigen gebedsleven nog. Maar uh, ja, wij vragen toch altijd wel aan de Heer ook... Uh, om ons te leiden en ons de weg te wijzen die we moeten gaan. En zo zijn we ook in een gemeente terechtgekomen waar we ja, echt met plezier naartoe gaan, waar een goede woordverkondiging is, waar echt de Bijbel centraal staat en waar je onderwezen wordt. Dus we hopen echt ook elke zondag weer een ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. Ja. Dus het is, uh, nu is het eigenlijk nog steeds zo levendig als in het begin. Dat je de Heer Jezus zoekt, de Bijbel leest. Of is er verandering gekomen in de loop van de jaren dat je eigenlijk de Heer Jezus kent? Nou, het is niet altijd, zeg maar, op de berg. Dat je helemaal overloopt van, zo is het bij mij tenminste niet altijd. Mm. Maar, je weet toch dat door... Bepaalde periodes heen die wat moeilijker zijn, dat de Heer God daar is en dat Hij ook daarin is en dat ja. je dat van Hem ook mag verwachten. Mm -hmm. En uh, ja, dat is als je je kinderen los gaat laten, als uh, het is allemaal dingen dat je denkt: Nou, Heer, het is voor u. Ja, want dat zal je ook ervaren, net als jouw moeder, van dat je bidt voor je kinderen. Ja. Van, ja, in welke wegen gaan ze? Ja, Komt het goed zo. en zo? Ja. ja, nou is het uh, wel heel fijn dat uh, de kinderen inmiddels ook uh, de Heer hebben aangenomen. Die zijn nu ook ja. echt gelovige jongens. Mm -hmm. ja. Maar het valt ook niet mee voor hen om nu een gelovige vrouw te vinden. Nee, dat zit dan ook weer. Dan uh, ja. moeten ze misschien ook weer meer gaan bidden. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel weer spannend. En... Uh, ja, wat zou je mensen aanraden die uh, net, tot, net gelovig zijn geworden, net de Heer Jezus hebben leren kennen? Hoe kan je groeien in het geloof? Wat zou je ze aanraden? Nou, wat ik zou aanraden is eerst ga eten. Eten, eten van het Woord van God. Als je de Bijbel leest, als je de Heer net hebt leren kennen, lees binnen de Bijbel. Je begrijpt niet alles, maar als er een vraag in je komt... Spreek hem uit. En de Heer geeft daar... Misschien niet meteen, maar je krijgt weer antwoord op die vragen. Ook als je voor keuzes staat in je leven die belangrijk zijn... Vraag de Heer en God. En Hij wil niet liever dan je daarbij helpen en de weg wijzen. Ja. En dat voorkomt vaak een hoop narigheid ook... Die je jezelf onnodig ja. op de hals haalt. Ja. En zodoende ga je groeien. Dan ga je de hero ook beter leren kennen. En stort je niet meteen in allerlei activiteiten... waarvan er van jou dingen gevraagd worden. Geniet van het groeien eerst. Dan ga je vaststaan. He, dan uh, ja. sta je op de rots. En dan ja. word je ook niet heen en weer geslingerd door leringen. Want dat zien wij nog wel eens. Dat jonge lui heel enthousiast zijn als ze tot geloof komen. Maar dan zo veel gaan doen dat ze eigenlijk aan het lezen van de Bijbel niet toekomen. Hm. Of nauwelijks Bijbelstudie ja. volgen. En dat... Ja. Uh, ja. Dat is juist zo belangrijk als basis, bedoel ja. je, hè? Ja. En dat is niet om te leren wat je niet mag, wat velen denken. Maar juist die vrijheid die je hebt gekregen. Hm. Jou ja, legt dat eens uit? Wat bedoel je daarmee? Nou, mensen denken dat als je tot geloof komt... Dat we de wet moeten gaan houden. Dit niet en dat niet en zus niet. Ik weet dat onze zoon dacht, ik mag nooit meer een biertje drinken. Of uh, ik mag nooit meer eens naar een kroeg gaan. Nou, hou ik persoonlijk niet zo van de kroeg. Maar als je, wij zeggen altijd, als je ergens naartoe gaat waar de Heer Jezus mee kan gaan, dan ben je goed. Ja. Dus het is niet, dit mag niet en dat mag niet, maar vraag jezelf steeds af. Als de Heer naast me zit, hoe zou Hij het vinden? En als je op die manier ermee omgaat, ja, mag je een heleboel. Ja, dat is een hele goede tip, hè. En zo door de Bijbel te lezen kan je dan ook groeien in de, in de relatie met de Heer Jezus. over waar zou je beginnen iemand aan te raden om te lezen? In Genesis of andere Bijbelboeken? Nou, we beginnen altijd wel met het Nieuwe Testament, met het Johannes Evangelie. Mm. Wat zo mooi uitlegt ja. wat, wie de Heer Jezus is. He, dat Hij het licht is, dat Hij het water des levens is. Dat Hij alles wil zijn voor ons. Dat Hij mm. ons uh, zo lief had, dat God ons zo lief had. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat een ieder die gelooft... en hem aanneemt, dat hij macht heeft om een kind van God te worden. Dat zijn natuurlijk de begin, echt het, het fundament ja, dat zeker. dat de Jezus is. En dan zeggen we ook: ga de oude Testamentische verhalen lezen, ja. want daar zit ook zoveel in. En daar geef je dan wat uitleg bij, hè? Vaak ja. dat het ook profetisch is bedoeld. Ja. En uh, ja. ja, nou, dat is heel duidelijk. Nou uh, ja, heel hartelijk bedankt voor het interview. En uh, ja, ik denk dat veel mensen met plezier hebben geluisterd. Okay, Dank je wel. We gaan nu verder met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Openbaringen waarin Jezus Christus aan zijn leerling Johannes laat zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Johannes heeft gezien hoe het zal gaan met de gelovigen en wat er na de opname in de hemel en op aarde gaat gebeuren. De vorige keer hebben we gesproken over de zeven zegels die Jezus Christus het Lam van God opende. Hij alleen was waardig om die zegels te openen. We lezen openbaringen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 6, die gaan over de eerste vier zegels. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Vers 1 Toen zag ik dit. Het lamp verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom! Ik zag dit, een wit paard met een ruiter die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als de overwinnaar. De overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom. Ik zag dit, een zwart paard met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: Kom. Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood en doderijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren tot zover dit bijbelgedeelte wat is de betekenis van die zegels? met, de, met het openen van het eerste zegel zien we de ruiter op een wit paard verschijnen omdat hij geen zwaard heeft maar een boog denken we dat hij zonder bloedvergieten aan de macht komt bij hem is wel de geest van verovering en hij streeft naar de militaire en politieke macht. Sommige uitleggers zeggen dat de ruiter op het witte paard de antichrist voorstelt. Bij het verbreken van het tweede zegel zien we een ruiter op een vuurrood paard verschijnen. Er staat in de tekst bij de tweede ruiter... De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. De kleur rood verwijst naar bloed en betekent dat door zijn toedoen er oorlogen zullen komen. Deze gedachte wordt verder versterkt door het feit dat de ruiter een zwaard draagt, in tegenstelling tot de eerste ruiter. Bij het derde zegel zien we een ruiter op een zwart paard verschijnen. Zwart is de kleur van de rouw. En de weegschaal die hij in zijn hand heeft, duidt op economische wanorde. De uitspraak... Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties scherst betekent dat de inflatie, dat wil zeggen de prijsstijgingen, gigantisch zullen zijn. De mensen verdienen nauwelijks genoeg om van te leven, lijkt het. Dat olie en wijn nog ongemoeid worden gelaten, houdt in dat de rijken nog geen last zullen hebben van de economische crisis. Een vaalgeel paard verschijnt bij het openen van het vierde zegel. Deze kleur is de kleur van de dood. De naam van de ruiter zegt ook genoeg. We citeren uit Openbaring openbaringen 6 vers 8. De ruiter heette dood en rijk vergezelde hem. Ze kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren. Einde citaat. Dood en verderf hangt samen met denken, denken wij met misschien besmettelijke ziekte. Een vierde deel van de aarde... wordt door deze ramp... mogelijk een pandemie getroffen. Met het openen van de zegels... zien we dat de oordelen van God... erger worden. In de volgende aflevering... gaan we verder met de laatste drie zegels. U zult zich misschien afvragen... zijn deze rampen onafwendbaar? De God van de Bijbel is in Jezus Christus naar de aarde gekomen om vrede met ons te sluiten... en om ons te redden van deze rampen. Wat in het Bijbelboek Openbaringen staat, is Gods waarschuwende liefde. Hij wil dat een ieder van ons gered wordt... doordat we zijn vredeshand in Christus Jezus aan zullen pakken. Nog iets wat betreft het jaartal 2012 het zal ja waarin volgens de maya's de wereld ten onder zal gaan, daarover kunnen we het volgende zeggen. Ten eerste, de Bijbel heeft het niet over het ten onder gaan van de wereld, maar dat er vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus grote rampen zullen gaan gebeuren. De wereld zelf zal blijven bestaan. Ten tweede staat in de Bijbel ook geen tijdstip, wanneer de Heer Jezus weer zal keren. Wilt u misschien meer weten over de eindtijd, zoals in de Bijbel beschreven, dan adviseren we u deze twee sites te bezoeken. De eerste is die van Dr. Anders Jan van Barneveld. Die heeft de site www.janvanbarneveld.nl Ik herhaal, www.janvanbarneveld.nl Jan van Barneveld.nl Alles in kleine letters En een andere site is die van Frank Ouweneel Dat is www.frankouweneel.nl Ik herhaal www.frankouweneel.nl Ouweneel is met O-U Heeft u vragen dan kunt u ons altijd mailen of bellen Ons e-mailadres is hetlaatsteuur apelstaartlive.nl met live met een v en ons mobiele nummer is 06 123 06 123 wilt u nog oude afleveringen van dit programma beluisteren dan kunt u altijd terecht op internet op de site www.gebedzandvoort.nl kunt u deze programma's beluisteren via de optie Streaming Audio in het menu. Dat is www.gebedzandvoort.nl Tot zover het laatste uur. De volgende keer hopen we u een ander gesprek te laten horen met een christen in Zandvoort en gaan we verder met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Openbaringen. Wij wensen u Godzegen toe. Maak je heilig puur en rein Laat het leven water stromen We'll sit together. I will not. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marjon Koekoek met het NOS Journaal. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. De tegenstanders riepen dat de VS niet mag buigen voor moslims die Amerikanen willen vermoorden. Voorstanders vinden dat er in de VS een klimaat van angst heerst. En dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst uit te oefenen. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstratie verliep rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, is er opnieuw een demonstratie van tegenstanders. PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij daarbij een toespraak zal houden. Regisseur Paul Verhoeven maakt een verfilming van het boek De Stille Kracht van Louis Couperus. Dat heeft hij bekendgemaakt in het tv-programma Zomergasten. Het scenario wordt geschreven door Gerard Soeteman, met wie Verhoeven al vaker heeft samengewerkt. Verhoeven wil volgend jaar met de opnames beginnen. De stille kracht speelt zich af op Java aan het eind van de 19e eeuw... en gaat over de tegenstelling tussen oost en west. Het is de tweede keer dat het boek wordt verfilmd. In de jaren 70 werd er al een tv-serie van gemaakt. Wie de hoofdrollen in de film van Paul Verhoeven gaat spelen, is nog niet bekend. Seil heeft een miljoen bezoekers minder getrokken dan bij de vorige editie in 2005. Toen duurde seil een dag langer. Nu kwamen er anderhalf miljoen mensen... Vanmiddag nam prins Willem-Alexander de traditionele vlootschouw af... vanaf het zeilschip de Groene Draak. Ook koningin Beatrix en prinses Maxima waren aan boord. Morgen vertrekken de schepen uit Amsterdam. Bij een race in Drachten in Friesland is vanmiddag een motorcoureur om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen explodeerde zijn motor tijdens de race. De organisatie heeft het evenement direct gestaakt... en het publiek in Drachten vertelt wat er is gebeurd. Dan nog het weer. Vannacht eerst nog droog, maar later regen een minima van 16 graden. Overdag onstuimig weer met veel wind. En...